Kathleen Straatman met het NOS-journaal. Het systematisch onderdrukken van Oeigoeren in het noordwesten van China... gaat volgens een zorgvuldig uitgedacht plan van de Chinese overheid. Blijkt uit honderden pagina's aan interne overheidsdocumenten. Ze zijn door een Chinese functionaris gelekt naar de New York Times. Volgens de krant is het een van de grootste lekken vanuit China in decennia... Na een terreuraanslag van Oeigoerse militanten in 2014 op een treinstation in Kunming... zou president Xi hebben gezegd dat alle middelen van de dictatuur ingezet moesten worden. Volgens experts zitten ruim een miljoen Oeigoeren vast in detentiekampen. Peking ontkende lange tijd het bestaan ervan... maar spreekt inmiddels van vrijwillige herscholingskampen waar terrorisme wordt bestreden.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 In de Amerikaanse staat Arkansas zijn twee docenten scheikunde gearresteerd op verdenking van het produceren van de zeer verslavende drug methamfetamine. Ze werden vorige maand al op verlof gestuurd nadat er een melding was binnengekomen van een onbekende chemische geur. Na onderzoek werd vastgesteld dat in het laboratorium benzychloride was gelekt, een chemische stof die nodig is om crystal meth mee te maken. In Sri Lanka heeft voormalig defensiechef Raya Paksa de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg vooral de steun van de Singalezen bevolking. Onder Tamils, een moslimminderheid, is hij niet geliefd vanwege zijn rol in de burgeroorlog tegen de tamil Tigers, die in 2009 op bloedige wijze eindigde. Het weer vanochtend, nu en dan zon nog, maar vanmiddag raakt het verder bewolkt. En vanavond en vannacht gaat het regenen. Het wordt een graad of 7. Morgen blijft het bewolkt en lang nat bij 5 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 Een hele goede morgen luisteraars op deze prachtige zondagochtend tijd voor CFM Jazz. Samenstelling en presentatie Auko B. Ja, we begonnen net met een prachtig nummer van een uh, Zweedse uh, trombone speelster. En haar naam is Karin Hammer. En ja, volgens mij is ze een van de aller, allerbekendste spelers in... Uh, zweden op dit instrument. Het is toch prachtig om bij de klank... van zo'n mooie uh, trombone... Uh, wakker te worden, zou ik bijna zeggen. Dit nummer komt van haar de cd... Karen uh, Hammar Feb 4 En de cd heet Circles. En ik kijk even wie er met haar meespelen. Dat zijn ook niet de, de misselijkste. Nicholas Fernquist, Bas en Frederik Rundquist op de drums. Het klinkt allemaal een beetje zweets natuurlijk... maar dat mag je verwachten. Muziek uit het noorden. Het was vanochtend ook best wel fris. Ik moest eigenlijk weer krabben... eigenlijk een van de eerste keren... om de auto eruit vrij te krijgen. Maar goed, ik zou zeggen... het is echt werkelijk fantastisch buiten. Een mooi zonnetje. Dus geniet ervan vandaag. Maar blijf in ieder geval nog even thuis... om de eerste twee uurtjes... nog even naar prachtige jazzmuziek te luisteren. Wat hebben we op programma staan? Eh, Judy R Rafat, Quintet, Carrie Mulliken... Ann Burton, Rob Franke... Elian Elias, Mary Lou Williams, Miles Davis, nou kortom heel veel. We gaan heel mooie dingen laten horen. Ik heb er zin in en ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. En dan begin ik met uh, Judy Ravat Quintet. En Judy Ravat is een Canadees die uh, leuke muziek maakt. En zij had een nummertje What a Difference a Day Made. Iedereen kent het. Oh. What a difference a day made. Twenty four little hours brought the sun and the flowers. Well, Since you said you were mine What a difference a day made difference a day made and that difference Wat Quintet, uh. ja prachtig om te horen, mooie vrolijke muziek en dat is heel passend op deze zondagochtend natuurlijk. Je luistert naar CFM Jazz en we gaan over, ja wij draaien dit programma vooral mainstream jazz en dat is, dat, dat is toch altijd blijft het de moeite waard. Veel mensen kunnen dat altijd zeer waarderen. Uh, de volgende die ik op mijn lijst heb staan is Carrie Mulligan en die speelt hier op deze LP samen met de Paul Desmond Quartet en dat is een mooie CD geworden. Er staan prachtige nummers op en ik heb er eentje uitgekozen. Ik zal even kijken wie er nog meer meedoet. Kerry Mulliken natuurlijk op de saxofoon. Paul Desmond op de alt-saxofoon. Dave Bailey op de drums. En Joe Benjamin op de bas. En dan heb ik klaarstaan. Eens even kijken wat er klaar staat. Kerry uh, Mulliken. Line for Lions. <tied>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 Gary Mulligan en Paul Desmond Quartet. Uh, als je vraagt wat zijn nou de bekendste jazzzangeressen in Nederland... en dan vooral in de jaren 50, 60... dan kom je natuurlijk uit op uh, Rita Reis, Gretje Kouwveld en natuurlijk ook Anne Burton. En van die N. Burton heb ik toch weer eens een cd'tje uit de kast getrokken. Cd Sings for Lovers and Other Strangers... En het grappige is op deze cd uit 1972 is de band, haar begeleidingsband bestaat van uit Wim Overgouw op gitaar, kennen we allemaal. Ruud Jacobs op bas, kennen we ook allemaal, onlangs overleden. Louis de Bij op de drums, een man die op heel veel albums van artiesten heeft meegespeeld. Zat volgens mij ook in de band van Boudewijn de Groot, als ik me goed kan herinneren. En op orgel Rob Franke en Burton Kopsen. You're not a dream, you're not an angel, you're a man I'm not a queen, I'm just a woman, take my hand We'll make a space in the lives that we plan And here we'll stay until it's time for you to go. Yes, we're different, worlds apart, we're not the same. We laughed and played at the start, like in a game. You could have stayed outside my heart But in you came And here you'll stay Until it's time for you to go Don't ask why This love of mine Had no beginning And it has no end I was an oak Now I'm a willow Now I can bend And though I'll never in my life I'll stay until it's time for you to go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 Till it's time for you to go still. bijna zeggen, daar hoor je stil van, van die stem van Anne Burton. Helaas niet zo oud geworden. Volgens mij is zij volgens mij eind 50 geworden, toen is ze overleden. Jammer, want ze zat best wat in de mars. Wat een stem, wat een stem. Maar hoorde je ook dat orgel op, op, op dit nummer. En achter dat orgel zat Rob Franke. En Rob Franke is wel een hele bijzondere figuur. Het is een, een, ja, een Rotterdamse jazzpianist. Is ook niet oud geworden. Dus even kijken. Van, hij is 1941 geboren en 1983 overleden. Unieke jazzpianist moet ik zeggen. Autodidact. Hanteerde een eigen stijl. En bespeelde als eerste in Nederland de Fender Rhodes... Hij was ruim tien jaar vaste begeleider van uh, pianist van Toet Stielemans en uh, speelde in het uh, uh, bij hier van Otterloo, Metropool, speelde bij de Skymasters. Hij heeft honderden platen meegespeeld en uh, was daarna een van de grote mannen van uh, de zogenaamde FUMU-sessies. En FUMU-sessies, dat is wel grappig, vroeger had je van die bandjes die werden in winkels gedraaid en dat was van die instrumentele muziek. Daar speelden ze hits. Daar was hij ook een grote man. En laatst las ik toevallig in een dat, uh, dat er in uh, september een soort uh, herinneringsconcert georganiseerd werd voor Rob Franken. En uh, dat vond ik wel leuk om te lezen. Hij is ook opgenomen in de Rotterdam Jazz Artist Memorial. Dus een groot en mooie bord aan de oude Binnenweg in Rotterdam, staat ook zijn naam bij. En uh, onlangs is er ook een CD-box van hem uitgebracht, waarin. Uh, ik uh, geloof drie albums van hem zitten. Eigenlijk zeer de moeite waard en ik wou jullie daar toch mee kennis laten maken. Misschien kennen, hem, misschien kennen hem niet. Rob Franke. Ik zal even kijken wie er meespeelt. zijn ook niet de, de eerste, de beste hoor. Rob Franke natuurlijk zelf op Fender Roads. Niels Henning Ørsted-Petersen. Die kennen we allemaal als zijn een bassist uit Denemarken. Bruno Celucci op de drums. En Toet Stielemans op harmonica. This Masquerade, Rob Franke. Pas ik hem zo niet. Maar ik vind hem wel. Moet even zoeken. Rob, Dis Masquerade, Komt ie. Succes Rob. Ja. Jammer genoeg moet ik dit nummer toch een beetje gaan terugdraaien. Want ik zie nu dat het ruim tien minuten gaat duren... met al deze fantastische muzikanten. Toet Stieleman, uh, Niels henning Ørsted petersen uh, Bruno Castellucci. Nou, fantastische CD. Het grappige van deze CD is ook dat het een beetje die vormgeving is... van een Blue Note hoes. Dus je ziet meteen dat het alles met jazz yes te maken heeft. Trouwens, er spelen ook heel veel bekende jongens mee op deze CD, hoor. Uh, Fender Rhodes heet de CD. Uh, Jimmy Owens, Clark Terry, Ernie Wilkins... Kortom, een heel grappig cd. Er staat ook nog een interview op. En dat is ook de moeite om te beluisteren. Want dan zie je dat... Uh, uh, dan, dan legt die Rob Frank uit wat het verschil is tussen spelen op piano en op Defender Rhodes. Fender Rhodes, zegt hij, moet je langzamer bespelen. Want die toon blijft liggen. En zo is het natuurlijk. Prachtige klanken. Nog een klein stukje. Toets. Ja, daar zult we het mee moeten doen. Grappig. Mooi. Vandaar Rob Franke. Een, een box uitgegeven. Drie cd's dacht, zitten er, dacht ik, in. En uh, ja, zeker de moeite van het luisteren waard. Uh, dan kom ik bij een, uh, een, uh, een Grammy-winnende... Braziliaanse pianist en zangeres. Met een hele zwoele stem. Onberispelijke frasering en een romantische flair. Kiezen ervoor om de vele gevoelens en emoties van liefde op zich te nemen. Op haar volgende plaat. En dan heb ik het natuurlijk over Alien Elias. En die heeft prachtige CD's gemaakt. En dit is, deze CD is getiteld. Moet ik even kijken op de computer hoe die ook alweer heet. Eline. Even kijken. Hey, daar heb ik hem: Love Stories. Een CD uit 2019. En dan uh, doet ze daar een nummer uit de film: Een film: uh, Man and a Woman. Een film uit 1966. Molen in je melodie. Luister en geniet van Alien. When hearts are passing in Deze dame die kan er heel wat van natuurlijk. Zulke uh, muziek maken. Zulke mooie klanken. En dan op deze zondagochtend. Ik in hier naartoe en ik zag die bomen in prachtige herfstkleuren. Geel, bruin. Ja, fantastisch. En dan die zon eroverheen. En een lichte nevel. Ja, de, dan, en dan zulke muziek, hè. Dat is toch prachtig. Dat is echt genieten. Um, ja, we flitsen ook een beetje door de tijd. Rob Franken was een cd uit volgens mij, 1972. Aileen Song uh, is van een splinternieuwe cd, 2019. En dan kom ik bij een, ja, een zogenaamde swingmaster, Mary Lou. En uh, nou, haar rol in de jazzgeschiedenis is onderbelicht gebleven. Maar de prestaties van de Amerikaanse jazzpianiste Mary Lou Williams is niet weg te vlakken. Geboren in 1910, overleden in 1981. Duke Ellington was onder de indruk. Met haar muziek en uitvoering nam ze steeds sprongen voorwaarts gedurende haar carrière. Williams kwam uit een ja, wat laag milieu en wist zich aan de armoede te ontworstelen... en ontwikkelde zich tot een meester in de boogie woogie, de blues en de swing. En ze was ook een mentor voor latere jazz-iconen zoals Thelonious Monk en Charlie Parker. Zij heeft mooie cd's gemaakt en ja, toch, niet, uh, uh, toch even wat aandacht aan haar Mary Luke Williams... Van de LP Jazz in Paris, uh, Scratching the Gravel, Mary Lou Williams. <laughs> En ja, omdat ik toch wel een beetje onder de indruk ben van haar nog een nummer van een andere cd een cd'tje uit 1979 At Rick's Café American uh, What's uh, Your Story Morning Glory nou dat is mooi voor toepassing op deze dag Mary Lou Williams trio deze keer Ja, mooie muziek van Mary Lou Williams. En uh, ja, ik, toch wel iets tijd voor iets uh, vokaals, zou ik zeggen. En ik heb in mijn uh, kast nogal wat cd'tjes staan van een zangeres die heet Sarah Gazarek. Amerikaanse jazz is nog niet zo heel bekend in ons land... maar die heeft onlangs weer een nieuwe cd uitgebracht. Thirsty Ghost. En daar wil ik een nummertje van draaien. Zeer de moeite waard. Sarah Gazarek. I'm not the only one. onthoud die naam. Sarah Gazarek Zesde cd inmiddels alweer. En ze kan er wat van. Als je denkt dat nummer klopt me toch wel enigszins bekend in de oren. Ja, dat klopt. Heel bekend nummer van uh, Sam Smith. I'm not the only one. Mooie uitvoering. En uh, ja, bijzonder. Zeker de moeite waard. En dat kan ik ook zeggen over het volgende. Want iedereen kent natuurlijk de plaat Bird of Cool. Een jazz monument met een iconische titel. Uh, ja, 1957 of zo. En dan hebben we het natuurlijk over Miles Davis. Maar dit is opnieuw uitgebracht en het is een beetje geremasterd. En het is een prachtig pakket geworden van Miles Davis, de Complete Bird of Cool uitgave 2019. En ja, omdat het zo mooi is, toch een nummertje daarvan. Miles Davis, komt-ie? Moon Dreams. fantastische werk. De, de, de, even kijken hoe het precies heet: de Moon Dreams. En dat komt natuurlijk van die prachtige CD-box af, de complete Bird of Cool CD-box uit 2019. En als je ook kijkt, wie er allemaal op meespelen. JJ Johnson, John Barber, Lee Konitz, Carrie Mulligan, Max Roach. Nou, het zijn alle bekende jongens. Mooie heruitgave, zeer de moeite waard. Mooie, mooi leesboek ook erbij. Daar zijn we toe in de laatste nummer van het eerste uur. En dan kom ik uit bij een... een North sea Jazz CD'tje. De North sea Jazz Sessions volume 2. 1972. Jigs Wiggum. I'm Blue. Uh, ik zou zeggen, dit, uh, blijven bij het tweede uur... want er staan op het tweede uur ook hele mooie namen... op het programma Greetje Kavold, Roland Kirk... Stan Getz, Maria Mendes, de, uh, Maite Hontelen... Barbara Morrison, Rita Hoving, Ellen Pee Peewee Ellis, Sonny Red, kortom om te veel om op te noemen. Dus ik zou zeggen, schenk eens hier ze zelf een bakje koffie in... en blijf luisteren naar CFM Jazz. Tweede uur, maar nu nog even met... Uh, even kijken, hoe heet hij ook weer. I'm Blue... Ja, als je denkt, wie speelt een mooie piano? Dat is natuurlijk Louis van Dijk. Dat zie ik net. Kortom, ik zou zeggen, blijf luisteren. We gaan er even uit, tussenuit voor het nieuws en de verkeersinformatie. En de reclame jingles natuurlijk. En dan zijn we na de klok van 11 uur weer met je terug. Met Greetje Kaalfeld deze keer. Roland Kirk. Weedon. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.